Dat gaat beter met die bank. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 21 miljoen euro winst gewaakt. Terwijl vorig jaar over hetzelfde periode nog ruim 320 miljoen euro verlies werd geleden. De slechte resultaten van vorig jaar hadden vooral te maken met de verliezen van SNS-Reaal op de vastgoedfinanciering. De bankverzekeraar stoot deze tak binnenkort helemaal af. En dan kan het ook de staatssteun gaan afbetalen. SNS is een van de banken die eind 2008 steun kreeg. In totaal zo'n 750 miljoen. IMF-topman Stroskan is overgeplaatst naar de beruchte gevangenis Rikers Island in New York. Daar zitten 11.000 gevangenen dicht op elkaar, maar de Fransman heeft een eenpersoonscel. Hij blijft in elk geval tot vrijdag, dat is zijn volgende rechtszitting. De IMF-topman wordt verdacht van aanranding van een kamermeisje in zijn hotel. Het portret van prinses Maxima op Nederland 1 is gisteravond goed bekeken. Volgens de NOS keken er ruim 2,6 miljoen mensen. De uitzending is daarmee het best bekeken koninklijk portret van de afgelopen jaren. Vandaag viert Maxima haar 40ste verjaardag. Vanochtend rijk ze op het paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje uit. De jaarlijkse prijzen voor de succesvolste projecten op sociaal gebied. De rest van de dag viert Maxima haar verjaardag in Huiselijke Kring. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen... ...vanmiddag geleidelijk droger en in het zuidwesten wat zon. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan lange files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... ...bij Zoeterwoude, 6 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp, 8. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Kaddoelen en knooppunt Watergraasmeer, 7 kilometer... A12 vanuit Den Haag naar Utrecht voor Knoop het Oude Rijn, 6 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg, 13 kilometer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor Knoop het plein 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden Zuid, 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag beren, beren, in Kermeland. Die, wel, die kon niet verder meer, want die had de volgende gehad. Maar is dus niet Tim Jan die wel oppakt. En uh, kan er niet bij komen. En dat betekent dat het dat, uh, dat wel doorgaat. Maar dat de stand hier nog 2 tegen 3 is. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. En we gaan van het uh, voetbal gaan wij door naar het, uh, uh, nog steeds Bloemendaal, maar dan gaan we door naar het hockey. Want daar zit Frits Reek. Ja, goedemiddag Lena. Goedemiddag. Ja, de, de tweede wedstrijd uh, in de play-offs, uh, de halve finales uh, tussen Bloemendaal en Rotterdam. Gisteren deden de Oranje de hele goede zaken. Het versloeg in Rotterdam de thuisluk met maar liefst 6 tegen 2. En mocht vanmiddag Bloemendaal winnen, dan gaan ze naar de finale. En mocht Rotterdam vanmiddag winnen, dan wordt er woensdagavond een derde en beslissende wedstrijd gespeeld. Nou, dat allemaal in de kantlijn. We hebben gespeeld op het kopje een minuut of zes, zeven. En de stand is nog uiteraard 0 tegen 0 uh, lichtpunt bij Bloemendaal is het uh, meespelen weer van Teun de Nooier hij was uh, geblesseerd en dat, uh, dat scheelt natuurlijk een uh, stok op een borrel als het, uh, een van de beste spelers die uh, in Nederland op de hockeyvelden rondloopt er niet bij is maar vanmiddag uh, is de nummer 14 uh, present hier op het kopje om met zijn team te proberen de Rotterdammers te beslissen om de nederlaag toe te brengen nou, en dat uh, zal niet zo eenvoudig zijn uh, het team van uh, uh, Streder is uh, gisteren en met name het laatste kwartier van de tweede helft een beetje weggespeeld en dat heeft zeer gedaan en uh, men wil kosten wat het kost toch een derde en beslissende wedstrijd uit het vuur slepen vanmiddag en dat uh, voor zo'n uh, pak en beetje uh, 2500 uh, 3000 uh, toeschouwers die hier op de tribunes zitten en, uh, een, uh, een sterk openend uh, Rotterdam dat wel, maar echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest en aan de andere kant heeft uh, doelman Permin Blaak van Rotterdam ook weinig werk gehad, of het zou nu moeten zijn met uh, de Nooijer, met de slalom uh, richting cirkel, de bal gaat voorlangs, maar komt niet bij Roger Hofman en uh, uh, houdt wel een uh, lange corner van over, nou die nemen we nog even mee wordt in de cirkel gedaan, nou, komt bij Nick Meijer die haalt uit, maar die bal die, die gaat uh, die wordt verwerkt uh, door de doelman en kan uh, Rotterdam uitbreken uh, aan de linkerkant, via Reushof. Uh, met een kleine overtreding uh, wordt die tot gebracht door uh, Daan Schuurman en mag uh, op de rand, uh, uh, of ik zeggen net op de middellijn Rotterdam een vrije slag nemen die wordt uh, breed gespeeld, op het kopje 8 minuten gespeeld en het uh, tweede duel Tussen Bloemendaal, is nog steeds, tussen Bloemendaal en Rotterdam is nog steeds 0 tegen 0. Dankjewel, Frits Reek. En we gaan uh, naar de eindfase van de DTM. Met nog enkele rondes te gaan, denk ik, Willem van Nensen. Ja, klopt, helemaal. We zijn in de slotfase van deze DTM. Er is inmiddels alweer 38 ronden afgelegd. En uh, ja, 38,5. Uh, uh, Zo dadelijk komen de auto's uh, over de lijn. En dan uh, zijn er twee ronden te gaan nog. En die geen dierstaal. De die eerste dat uh, gaat zien van nog twee ronden, dat is uh, Maike Rockefeller. Mike ik Sinds vind, uh, ja, op het gewoon naar bij de Ik het gewoon niet stellen. Dus voor uh, Putschik, uh, uh, P3 in te pikken. Uh, en op jacht gaan naar uh, Bruno Spengler. Spengler waar hij nu uh, op de bunker zit, maar voor anderhalve onder te gaan... Uh, de kans om uh, zijn plaats 3. Uh, uh, voor de tweede plaats Kijken we nog even uh, Rengen van de Zanden Rengen van de Zanden Nog uh, op plaats 13 uh, Aanwezig uh, Kijken we naar de andere wat gevestigde uh, namen Bijvoorbeeld uh, Ralf Schumacher Ralf Schumacher in De uh, vorige race Op Alkermijn Eindigde hij Nog als derde Hier rijdt hij op een 11e uh, plaats Rond David Coulthard, Ook niet de eerste De beste Die vinden we terug Op uh, plaats nummer 16 Met nog uh, Anderhalve ronde te gaan. Dus aan de leiding uh, Mike Rockefeller voor Bruno Stengler en derde Martin Toentje. Oké, okay, dankjewel Willem. We komen zo meteen snel bij je terug om uh, toch nog uh, ja, die eindronde mee te maken. Uh, ik zie hier uh, bij de tussenstanden in de eredivisie dat, uh, ja, dat er alweer een aantal doelpunten gescoord is. Zo is bijvoorbeeld uh, tussen Ajax en FC Twente de kraker natuurlijk. Want uh, ja, wie gaat er aan de haal met uh, de schaal? Nou, uh, Ajax staat op dit moment voor met 1 tegen 0. In andere wedstrijden, FC Groningen speelt thuis tegen PSV, daar staat het nog 0-0. Uh, Utrecht doet goede zaken door nu al met 2-0 voor te staan tegen AZ. En Rode JC speelt tegen Ereveen en daar staat het nog steeds 0-0. Herakles Kles-Almelo, ADO, Den Haag ook 0-0. En bij Feyenoord tegen NEC heeft Feyenoord uh, ja, niet de broek aan, want ze staan achter met 0-1 en dat thuis nog wel. Vitesse speelt tegen Excelsior, daar, daar staat het ook 0-1. De Graafschaf speelt tegen Venlo, daar is het 1-1. 0. En Willem II, NAC Breda, daar is het 0 tegen 0. Uh, we hebben een uh, doelpunt en dat is uh, natuurlijk bij uh, BVC Bloemendaal tegen Allianz, maar dan natuurlijk andersom. Tjerk de Blauw. En hier is de stand 4-2 geworden in de wedstrijd tussen uh, Allianz en Bloemenalen. Het was uh, Gijs-Jan Poelgeest die een vrije trap, maar op de hoogte van de En Tim Jong kwam erbij en die kopte hem schitterend in. En zo staat de stand hier, weer 2 4 in het voordeel van Bloemenalen. We naderen het einde bij de DTM. Willem is aanwezig op het circuit. Willem. Ja, het einde is al geweest. De finishvlak is gevallen. En degene die het ons eerst gezien heeft, dat is Mike Rockefeller. tweede plaats Bruno Stengel en Deb Martin Toemtje. Mike Rockefeller, ja, een trouwe Audi aan, zullen we dat maar zeggen. Maar de eerste overwinning voor deze man Een nieuw winnaar voor Sansporters en een nieuwe winnaar in de DTM. Ook Mike Rockefeller, de winnaar ook voor uh, tennis-BTM. Had je het ook verwacht gezien ja, de laatste rondes van de race? Want hij gaf het niet meer weg, hè? Uh, nou, gezien de laatste rondes van de race voor het weekend had ik hem nog niet uh, tot de kans. En dus na de kwalificatie, uh, was het wel dat er uh, tegenrekening uh, met hem gehouden moest worden. Ja, en hij heeft zich uh, volledig bewezen. Oké, okay, nou dat is voor hem inderdaad hartstikke mooi om te horen. Uh, Willem, dankjewel. Uh, blijf jij dan nog even bij de prijsuitreiking? Of ga je nu uh, lekker feest vieren? Nou, zon, dames, ja, we zullen dadelijk de prijsuitreiking En Dan zie je nog de persconferentie in het uh, Mediacentrum. Waar de eerste drie uh, van de race uh, ja, hun verhaal gaan doen. Oké, okay, nou dan uh, probeer ik jou straks nog even te bellen. of uh, Om te kijken wat de heren gezegd hebben in de persconferentie. Willem van den dankjewel in ieder geval voor de verslaggeving van deze race tijdens de DTM. Um, nou, zometeen gaan we weer terug naar het voetbal en naar het hockey, want uh, ja, er is uh, hartstikke veel op deze zondag 15 mei hier in Zondag in Kennemeland. Onderbreken even de final countdown van Europe. Want er is weer gescoord bij uh, Allianz BVC Bloemendaal. kerk de blauw. Ik denk dat ook uh, de final countdown is. Uh, want dat zal er een aan de klas zijn voor Allianz. Het is uh, 2-5 geworden in die wedstrijd. Dat was waar die scoren op aangeven van Tim Jones. Was een goede baas, een goede techniek uh, vooraf ging. Walletje ging snel rond. En waar die vrijgezet voor donderdag. en die tikken we eerst in. En zo is de stand hier 2 tegen 5 geworden. doelpunten regenen en dan heb ik het over Allianz tegen DVC Bloemendaal, Tjerk de Blauw. In de eerste 2-6 uh, uh, geworden was bij die die bal uh, veroverde en die ging door. En uh, er stonden nog twee vrij van Bloemendaal. Oh, die kon dan ook in tikken. die ging zelf door en die scoorde hem. En zo is het 2-6 geworden hier in die wedstrijd tussen Allianz en Bloemendaal. Maar ja, de andere uitslagen zijn natuurlijk ook uh, belangrijk voor Bloemendaal. Het is een belangrijke tussenstand. dat wil zeggen dat O.G. voorstaat in die wedstrijd met 3 tegen 1. Dus als dat zo zou blijven, dan betekent het dat dat Boemendaal daarna een competitie ingaat. Maar het is nog uh, niet het einde van de wedstrijd. Moet er moet nog een tijdje gespeeld worden bij die andere wedstrijd ook natuurlijk. Maar hier is de stand ondertussen 2 tegen 6. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Dan gaan we eventjes door naar Noor. Noor, je bent live in de uitzending. Goedemiddag, want jij bent bij de, bloed, bloed, de wedstrijd van uh, Bloemendaal tegen uh, Rotterdam, toch? Ja, dat klopt. En er is een schoor zeg je? Ja, uh, door Tanner Noorje, een en, uh, Een hele mooie actie met 1-0 in de 19e minuut. Oké, okay, dankjewel Noor. En zometeen horen we waarschijnlijk uh, ook uh, ja, hoe dat allemaal tot stand is gekomen van Frits Reek. Maar dankjewel in ieder geval ja. voor deze toelichting. Oké, okay, Dag! It was the 3rd of September yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That day I'll always remember Your sign mm -hmm. will you? Hung ahead head and said, "Son." I had three outside children and another wife, and that ain't right. Heard some talk about potting, doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time eating. And stone van de Temptations. En uh, ja, er is gescoord bij uh, hockeyclub Bloemendaal tegen Rotterdam. Het staat daar 1 tegen 0 door een, uh, ja, een prachtige slag, heb ik begrepen, van Teun de Nooijer. Frits jij kan het vast beter uitleggen. Nou, het, uh, Je hebt het eigenlijk heel goed verwoord, uh, Bloemendaal leidt uh, en, uh, niet uh, tegen de verhouding in met 1 tegen 0 tegen de Rotterdammers via de... Uh, Zoals al gezegd, een, een fraaie treffer uh, van Teun de Nooijen met voorbereidend werk van uh, Dockerty en uh, Hofman, dat uh, natuurlijk wel. Op dit moment hebben we een 26-tal minuten gespeeld in de eerste helft. En als de stand uh, zo blijft, uh, als de voetnaam voorstond blijft, uh, dan uh, gaat het door naar de finale volgend weekend maar ja, zover is het uh, natuurlijk niet op dit moment is het een kleine blessurebehandeling gehad van de doelman Jaap Stokman, maar alles staat weer, alles uh, waait uh, weer uit, uh, de zon schijnt zelfs uh, even hier uh, op het kopje we hebben een paar spatjes gehad, maar uh, de zon schijnt ook voor Bloemendaal het, uh, het heeft het beste van het spel, het laat de Rotterdammers komen, maar uh, vanaf de 23 meterlijn uh, probeert men op de counter te spelen onder aanvoering van de Nooier, aan de linkerkant uh, met, uh, met Meijer, maar die laat de bal uh, over de zijlijn gaan en mag uh, Rotterdam uh, de, in, de, de inrol uh, doen. Nou, het uh, kijken, steeds op, uh, op de helft uh, van Rotterdam komt een hele verre bal uh, richting middenveld, wordt goed opgevangen door de Bloemendaalse vereniging, uh, maar ja, dan moet ik... Dan kijkt de verdediger tegen de zon in van waar hij de bal moet spelen. Maar dan is hij de bal alweer kwijt. Waar het niet dat Lawrence die de bal aan de linkerkant geeft aan Rick van Kan zo te zien. Hij is klein, hij is fel, maar ook hij verspeelt de bal. Nou, het wil nog niet echt lukken met de aanvallen van Bloemendaal. Want mocht er 2-0 worden gemaakt, ja, dan is het het verhaal voor de Rotterdammers bijna over en uit. Aan de andere kant probeert Rotterdam het nog een keer met een, met een diepe. Aan de rechterkant Hersberger die googelt op de rand van de cirkel krijgen we een vrije slag mee. Een, een, er is iets gebeurd en dan krijgen we een kaart. Ik hoop niet dat het een groene hoop dat het een groene kaart is. Nou, in ieder geval, een van de Bloemendaalers uh, die krijgt een, een waarschuwing. Misschien is er iets gezegd. Uh, misschien is er uh, met de bal niet in de buurt een betaald. begaan. Maar in ieder geval krijgt Rotterdam een vrije slag te nemen. Uh, even buiten de cirkel van Bloemendaal. Dat moment nemen we nog even mee. Wordt gefloten, er kan begonnen worden. Uh, hij geeft de bal aan zichzelf, dat mag tegenwoordig. Maar de bal gaat over de achterlijn via een stik van Bloemendaal. Dan krijgen we nog een, een inrol. En die uh, gaat dan ver terug... Uh, ja, Rotterdam ziet ook het gaatje even nog niet uh, om uh, iets echt uh, gevaarlijks uh, te ondernemen. Daarvoor is Bloemendaal te massaal uh, naar achteren getrokken. We hebben 29 minuten gespeeld in de eerste helft. Bloemendaal leidt verdiend tegen Rotterdam met 1 tegen 0. Ja, want Frits, dat vraagt me dan af. Uh, als, ze, als ze hebben gewonnen, dan is, Bevis, dan is Bloemendaal gewoon door naar de finale. Denk je dat ze het gewoon ook zo meteen de tweede helft hup, op slot zetten? Of denk je dat ze het toch nog gaan aanvallen? Ja, dat weet je nooit, hè, de Bloemendaal. Hè? Nee, je weet het nooit, maar zeker nu Toun de Nooier er weer bij is en hij scoort gelijk. Ja, ja hij komt uh, uh, nou, winnaar is zo, er wordt ook uh, regelmatig gewisseld. Ja. En uh, daar hoort uh, Teun de Nooier ook bij. Oh. Hij uh, speelt niet constant achter elkaar. Hij wordt wel degelijk ontzien. Oké, okay, dat is uh, zeker, Ja, je weet maar nooit. Misschien dat ze toch nog de komende week een uh, derde wedstrijd uh, moeten spelen. Ja. Je weet het niet. Yes. Nee. Nou oké, okay, Frits, we gaan je zo meteen weer bellen en dan uh, horen we wel weer uh, of er we gescoord is of niet. Graag gedaan. Mijn hemelblauw met gouden haren, mijn wolken toren, ijskristallen kometen, maan. Die het wind gaan blinken. de man. wanneer ik niet wil, geen leven dat ik niet begon, je kunt niet houden van de zon, Het leest en Ramses Chaffi met. Uh... Storale. En we gaan door naar de wedstrijd uh, Allianz BVC Bloemendaal. Waar ja, al uh, veel gescoord is. 2 tegen 6. Tjerk de Blauw. Ja, maar dat is dan nog steeds 2 uh, uh, tegen 6 is. En, uh, ja, het uh, is hier eigenlijk uh, gespeeld, die wedstrijd. Dat kunnen we dan duidelijk zeggen. Bloemendaal is een beetje fair play in spelen. Beweert uh, ja, die, die bal uh, sneller rond te laten gaan. En dat betekent dat er een bestuurbehandeling is uh, voor uh, Ozan. Die kreeg een tikkie. En uh, ja, die, uh, die, uh, die ging dus uh, neer op het veld eigenlijk. Kreeg er gewoon net een gele kaart. Dat was een dodelijke gele kaart voor hem. Want dat betekent automatisch schorsing voor de volgende wedstrijd. Indien uh, Bloemendaal natuurlijk uh, die na-competitie ingaat. Ja, en dat is afwachten natuurlijk. Of het zo is, want de stand die ik net doorkreeg was mee uh, uh, DSK tegen, uh, tegen uh, al onze gezellig drie tegen drie. Dus omdat dat gaat zit het er nog steeds in voor uh, Bloemendaal. Dus maar we moeten natuurlijk afwachten. Natuurlijk nog een kwartier is natuurlijk, natuurlijk afwachten van uh, ja, hoe hier de eindstand hier, die zal wel beslist zijn, maar natuurlijk belangrijk is van hoe die andere wedstrijd uh, afloopt. ...tussen uh, DSK en uh, onze gezellen. Want daar hangt natuurlijk heel veel vanaf af voor... Uh, Al. ...of ze die na de competitie ingaat. Nee, Ondertussen ligt het spel hier nog, uh, nog steeds veel. En is Ozan nog geknapt en kan het spel uh, hervat worden... ...met een vrije trap voor Allianz. Die gaan we van meenemen kijken of het de gaat opleveren... ...voor het doel van uh, Misha Duraud. Maar dan moeten ze wel een hele weg natuurlijk. Die wel komt er ook ver en diep op de spitsen... ...maar dat is geen gevaar voor Misha. Die kan hem rustig oppakken. en die kan hem meteen in het spel brengen... ...naar Frederik-Gelderik. frederik die in plaats die in het, plaats, uh, in het veld gekomen is voor uh, Bart die een hele tijd compangeerd geweest is en uh, nu weer uh, in speelmuur te krijgen in die wedstrijd natuurlijk om weer fit te krijgen natuurlijk het is uh, Dennis Goes uh, die de bal rustig rond speelt achter Petter Galving. 30 Galving heeft die bal een steeds te voet Plaatst op Grijs Shampoo. Zij is Grijshampoo. Hij is terug naar Petter Galving. Petter Galving. gaat krijgen we in enkele plaats. Plaatsen weer en Dennis Goes achterin. Achterin de steeds die bal huis gaat, rustig rond. Het wordt dan uh, rondgespeeld. door Sebastian hij Sebastian Dovers. Hij aan de rechterkant opzelf voor die bal nu. Plaat dan de paaltje al. neemt die bal aan goed tijdens zijn voeten. Krijgt het Kiki nou mocht toch wel de schijs. Heeft nog steeds die bal ballon's voeten. Weer te langs te stellen, maar dat lukt niet. En uh, de heeft nood aan veroverd om toch weer. Dan gaat er onze man heen. Dan moet hij om kruisen. Voor een gang goal. Dan heeft die wel wat gezegd. Gaat het stadsgebied binnen. Omspeld ah, is een mannetje. Maar daar is het net even te veel. En dan is het daar ook. Niet die bal op zijn hand. Kruipers zenden. Dat is natuurlijk een Dat is niet uitmaakt. van kleine 10 minuten te spelen. Met de stand hier natuurlijk. De test tegen 2. Yeah It's time. Saw it all. Given all the facts of circumstance, I did not believe that a romance would show itself in. A te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amarte l'immenso, per me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 Als ik een so boos ben, al ik hoe ik moet reageren. Als ik een beetje boos ben, weet ik hoe ik moet reageren. Als ik een beetje di moment, vita, si se, testa, ah, fantasie, yeah. troppo perse, In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 De zonbakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A4. Den Haag Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwoude 8 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam voor knooppunt Koenplein 6. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. A12 vanuit...